8 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental na de terroristische aanslagen in Parijs is opgelopen naar 129. Dat heeft het Franse openbaar ministerie zojuist bekendgemaakt op een persconferentie. Er zijn 352 gewonden waarvan 99 mensen in levensgevaar zijn. Verwacht wordt dat het dodental verder zal oplopen. In het Bataclan-theater vielen 89 doden. Onder de doden zijn vijf buitenlanders, twee Belgen, een Portugees, een Spanjaard en een Brit. Het Franse OM gaat uit van een gecoördineerde actie van drie teams van aanslagplegers. Er waren zeven terroristen die allemaal dezelfde wapens en explosieven bij zich hadden en dezelfde bomgordel gebruikten. Alle terroristen zijn gisteravond omgekomen. Bij een van de daders van de aanslagen is een Syrisch paspoort gevonden waarmee iemand zich begin vorige maand als vluchteling registreerde op het Griekse eiland Leros. Het paspoort werd gevonden bij een van de terroristen die zich opbliezen bij het staat de France. De persoon was niet bekend bij de Franse autoriteiten. Bij een ander lichaam werd een Egyptisch paspoort gevonden. Eén dader van de aanslag op theater Bataclan is geïdentificeerd aan de hand van een lichaamsdeel. Het is een Fransman van ongeveer 30 jaar die bekend was bij de inlichtingendiensten vanwege zijn banden met moslim-extremisten. De terroristen in Bataclan hadden het over Syrië en Irak tijdens de aanval. In Brussel zijn drie mensen gearresteerd die mogelijk betrokken waren bij de aanslagen in Parijs. De politie heeft huizen in de wijk Molenbeek doorzocht. Dat bevestigt het Belgisch parket. Het onderzoek duurt nog voort. Aanleiding voor de politieactie in Molenbeek is dat, door, dat voor het theater Bataclan een verdachte huurauto met een Belgische nummerplaat is gezien. In de auto zouden parkeerbonnen uit Molenbeek zijn aangetroffen. De huurder van de auto zou de broer zijn van een Syrië-strijder. Het parket wil niet bevestigen dat een of meer daders van de aanslagen in België woonden.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 We denken dat hij waarschijnlijk dit nummer onder het genot van een I'll lekkere joint you. heeft uh, verzonnen. Nieuwe single van uh, Justin Bieber, I'll show you op uh, nummer 19 deze week. Welkom uh, bij het tweede uur van de Your Breakdown hier op CFM uh, Zandvoort op uh, vrijdag de 13e. Ja, Justin Bieber is zijn uh, nieuwe album Purpose, die is uh, vandaag aangekomen. En uh, ook een nieuwe album van One uh, Direction, maar. Uh,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 Op 28 Nicky Jam, 11 uh, pardon. En op 27 dan Avicii voor Better day. Omi met Hulu staat erin op uh, 26. En Jamie Lawson met Wasn't Expecting Dead op uh, 25. 24 dan Robin Schulz met Headlights. En 23 Lena met Wild and Free. 22 Jess Glyn, Don't Be So Hard On Yourself. En 21 One Direction met Perfect. En 20 dan, ja, ik zei het net al, ik ging de verkeerde kant op. Shawn Mendes met uh, Stitches. 19 hoorde je net, Justin Bieber met I'll Show You. Uh, even kijken. Ja, dan moet die de, hier. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 18 vinden we dan Lunch Money Lewis met Bills. Op 17, Alvaro Soler, El Mismo Sol. En op uh, 16 staat deze: dat is een uh, Martin Solvik samen met uh, GTA Intoxicated.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 Take me down into your paradise. Don't be scared, 'cause I'm your body type. Just something that we wanna try. 'Cause you and I, we're cool for the summer. Tell me if I.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 Nou, ondertussen is de groep uh, zijn nieuwe album al uh, flink aan het promoten en teasen. Het uh, de Amerikaan Bunetta gaf in een uh, interview aan de Rolling Stone magazine.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 Uh, nee, die komt niet. Dat is twee dames uit Maar in ieder geval de um, Rolling Stones tegen de, de, de uh, Beatles. Dat was het vroeger natuurlijk. Naast een beetje Bieber tegen uh, One Direction. Ah, moet kunnen. Hey, nummer 11 dan uh, gaan we draaien van uh, deze week in de Euro Breakdown. Dat is Martin Salvek. Oh, samen met de Sam White. Baby, en deze single heet uh, Plus One. Baby, Lekker blijven zitten op een elfde plek in hun uh, 18e week. Nou, dan gaan we meteen beginnen aan de top 10 van vandaag. van First Aid Kit. En dat is wel grappig. Hè? Ik maak altijd uh, zo'n top drie, zo'n uh, jingletje ervan. En ik zat net even te rekenen. Ja, echt waar. Vorige week was die 48 seconden en nou is hij gewoon bijna 2 minuten. Hoe is dat dan? dan kwam ik denk uh, door de schuld van Adel. Kan niet anders. Het is me brighter.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 Anouk met Dominique staat op 35. En nieuw binnengekomen ook in de Nederlandse 40 is Sarah Larsen met Never Forget You. Wie ook nieuw binnen is gekomen in de Nederlandse toffeerder is Diggy Dick samen met J.W. Roy. Treur niet, dat de orde aan het leven. En Armin van Buren samen met Kensington met Heading Up High is ook nieuw binnengekomen, maar dan op 23. Marco Vasato met Mooi staat op 16.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 Nou, dat kan niemand minder zijn als Adel met Hello. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan met uh, nummer 9 verder in de Euro Breakdown. Dat is Calvin Harris samen met de Disciples. Met uh, How Deep Is Your Love van 5 naar 9 in hun uh, 16e week. En nummer 4 is een hoogste positie geweest. How Deep oh. Is Your Love van uh, Calvin Harris. Hier op uh, ZFM's antwoord. I want you to free. Deep deep in love Is your love De nummer 9 van deze week, Kelvin Harris, samen met de Disciples, met de How Deep Is Your Love. Ja, kan er niet uitkomen, hè? Ontkomen, uh, nakomen, hoe noem je dat? Justin Bieber voor je. Sorry. Ja, nee, zo weet hij plaat, hè. Nummer 7 deze week, Justin Bieber. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies.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 of the blame if you want me to but you know that there is no innocent one in this game for two I go i'll go and then you go you go out and spill the truth can we both say the words and forget this yeah is it too late now to say sorry Sorry. Zo heet deze. En dan zien het clubje erbij. Ik zie je alleen maar mensen, leuke mensen, gezellig dansen. En volgens mij komt uh, Justin Bieber er technisch niet eens in voor. heeft vandaag dus het album uitgekomen van uh, Justin Bieber en uh, Wonder Rexen. Benieuwd hoe dat afgelopen Dat uh, hoor je volgende week van me wie er heb gewonnen. Eerst gaan we luisteren naar de nummer 5. The Weeknd Can't Feel My Face. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be now. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come.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 Nou ja, zit nee te schudden. Nou ja, laat maar zitten. De 23-jarige zanger is bekend onder de anderen van Boom Boom, Clap en Fancy. geeft toe dat ze zich altijd aangetrokken voelde tot oude, grappige mannen. Wel zegt ze erbij dat hoe ouder ze wordt, hoe vaker ze op jongeren in plaats van oudere mannen valt. Maar ja, ze is nu pas 23, dus nu kan er nog. Aan het tijdschrift uh, Gracia vertelt ze dat de man van haar dromen Bill Murray is. Ongeveer dezelfde leeftijd als Hans. Ook zegt ze dat, er, uh, dat ze er naar streeft om net als acteur Tom Hanks, 59, uh, die 59 jaar oud is, uh, te zijn. Nou, ze, vindt het, uh, ze vindt hem een aardige persoon en denkt dat ze er haar voordeel mee kan doen. als ze een aantal karaktereigenschappen van uh, Tom Hanks dan overneemt. Mijn vader zei altijd: Charlie, probeer zoals Tom Hanks te zijn.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 Op de foto zit ze naakt in een regisseurstoel en lacht ze naar de camera. Bij de beschrijving staat v magazine pakje diary of a dirty hippie, backstage, vima's. Nou, de 22-jarige actrice en zangeres komt de laatste tijd steeds vaker in het nieuws... en veroorzaakt veel opheffing vanwege soortgelijke acties. Ze heeft een bepaalde reputatie voor zichzelf opgebouwd... namelijk een weesbees die doet wat ze wil. En het maakt haar niet uit wat andere mensen van haar denken...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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Hollenwelder is dus, dus vorige week op 3 uh, met Shades of Grey. Sigala met uh, Easy Love op 2 en Adele met Hello op 1. Deze week staat het op uh, nummer 3, Sigala. Met Easy Love met die mooie knipoog naar de Jackson 5's toe. De Sigala deze week op nummer 3 hier in de Euro Breakdown. In de top 40 van Europa. Sigala aan het Easy Love. Vorige week nog op een uh, mooie tweede plek, dus nu op een derde plek. Hey, de nummer 2 dan van deze week staat pas 5 weken in de lijst: Het is Adam Lambert. Met another lonely night. Vorige week nog op 9. Ze zijn plaatsen gestegen naar nummer 2, dus in hun vijfde week: Adam Lambert met another lonely night. Alone in the dark. Maar de nummer 1 is nog erger, die staat er nog korter in. En die kennen we nu ondertussen wel allemaal, Adel is dit met Hello. Deze Hello. week wederom op 1. I